Het statiegeldsysteem wordt voor het grootste deel betaald door consumenten die hun flesjes en blikjes niet inleveren. Blijkt uit cijfers van statiegeldbedrijf verpakt. Vorig jaar lieten mensen bijna 140 miljoen euro liggen. Daarmee werd ongeveer drie kwart van het statiegeldsysteem betaald. Producenten droegen veel minder bij, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor de inzameling.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 De VS heeft gisteravond meerdere doelen van terreurgroep IS aangevallen. Volgens defensieminister Hekset was het een vergelding voor een aanslag van vorig weekend in Centraal Syrië. Daarbij kwamen een tolk en twee Amerikaanse soldaten om het leven. Bij de Amerikaanse aanval zouden volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten een prominente IS-leider en meerdere strijders zijn gedood. Ook zouden wapendepots zijn geraakt. President Trump had al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na de aanslag vorig weekend.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 De mensen van de ondernemersvereniging. Ja, ja inderdaad. Ja. Van de lotenacties. Dat klopt Die onder andere, wel lotenactie Onder andere, want ja, ze doen nog ja. zoveel meer. Ja. Ja, maar zeker. we hebben meer in de tweede. Ja, minuut. als het goed is komt Roy van Buringen zometeen. Want hij is uh, vrijwilliger van het jaar ja, geworden. Ja, daar gaat hij over vertellen. En daarna nog uh, heel mooi over het programma op 9 en 10 januari van Hildering ja. Toneelgroep. Dus uh, ja, er staan weer mooie Ja, in leuk onderwerpen toch? Ja, Maak maar we gaan dus in. beginnen met uh, ja, de lotenacties. Nou, moet ik lotenactie. doen?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 En dat gaat dan gewoon heel erg snel natuurlijk. Ja, je hebt ja. heel veel klanten, dus dat is heel leuk. Mm -hmm. Daar halen we er ook de meeste op. Maar voordat de eerste week om was, heb ik er weer vijfduizend bij moeten ja, meen, ja, ja, En ja, Daar zo. zijn nu nog uh, zes pakjes van over. Dus, dus de, even de, van de week. Ja, er is gewoon heel veel vraag. Ja, ja. ja maar en dan ik mag je concluderen dat de, <laughs> de, de, de kans op een prijsfeest uh, klein ja. wordt, hè? toch? Helaas. Ja, dat is een je, economische wet volgens mij. Als je de tas ziet <laughs> hoeveel noten ja. ik vandaag hoe wij vandaag hebben opgehaald, dat is echt onvoorstelbaar.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 Een cheeseburger menu van snackbar Het Plein voor I. Duin. Een waardebond van 25 euro voor Pearl voor Nina Gager, Wolfswinkel. Een cadeaubond van 12,50 van viskraam Ari Guit voor Loet Visser. En mijn laatste is de gezondheidscheck voor je huisdier... voor de dierenkliniek Zandvoort voor de Beest.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 Claudia Pieters, bestuurslid van de OVZ... en eigenaresse van Frituur Danver. Mag ook wel eens gemeld ja, worden, vind maar. je niet? Didébon van 25 euro. Restaurant Andrea, stelt die beschikbaar. Gewonnen door Karin van Gemert. Maaike Maaienhart heeft een cadeaubond gewonnen... te waarde van 15 euro. Mijnhart, ja. Vera Flowers Kifs, stelt die beschikbaar. Vlugfession...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 De 24 prijzen. Wow. Wij nou, komen ik, we vandaag over een week weer terug. Ook weer nou. om 11 uur. Dan worden er uh, 26 prijzen uh, uitgeloofd, weekprijzen. En dan ook de vijf <coughs> hoofdprijzen. Die worden dan ook bekendgemaakt. Helemaal top. En, uh, nee. en alle prijzen zijn uh, terug te lezen in de Stanfordse kranten. Van alle komende donderdag terug te lezen. Alle prijswinnaars krijgen bericht... Okay. Met die brief gaan ze naar de winkel toe en daarmee de brief. Ja, ja. Die uh, overhandigen ze en dan krijgen ze de prijs. Nou, helemaal top, het gaat zeg. allemaal uh, heel ja. makkelijk. Je zat er weer niet bij, Carine. Hè? Dat veel maar op. Ik ja, heb ook ja. nog geen ingevuld, want ik heb nee, ook helemaal niks ik heb gekocht. Ik ben niet in een winkel geweest eigenlijk. Nee, ook niet een stukje kopen of nee, zo. Nee, is het Dat ja, ik had eigenlijk geen tijd. Je bent gewoon hartstikke druk geweest Ik heb zelfs één keer keukenrol doormidden gesneden. Omdat ik geen wc had. Dus ik moest... Zo druk heb je het. Zo druk had je het. Welk een aandoenlijk verhaal. Ja, ja, ja. Kun je het nog één keer herhalen? Nee, nee, nee. Nee, had, we had het me top. gebeld, had ik ze gehaald gooien. Nee, hey, maar nu is het Marie... allemaal weer goed, hoor. Ja, nee, nee, nee, nee, nu gaat het weer, weer beter. Yeah. Uh, uh, nog even het laatste nieuws, als dat mag. Peter, ja, natuurlijk. Uh, iets heel anders, alhoewel. En And nou verstond something completely different. <laughs> yeah. uh, uh, zondag 21 december, aanvang half drie, het kerstbenefietconcert. Ja, daar hebben we het uh, uitgebreid over gehad met uh, ja. Fred Kuiters, de bestuurslid uh, uh, van Zong uh, helaas, helaas, maar de twee kaarten dat... zijn verkocht zijn allemaal verkocht. Zo. Wij zijn uitverkocht. Nou, goed oh, nieuws was toch? Ook, uh, uh, dus dat is heel goed nieuws. Nou ja, goed, uh, dat komt natuurlijk ook door onze uitzending vorige week natuurlijk. Dat, ik heb er wel een wel... VIP-kaart voor. Ja, dat <laughs> <Ja>, kan, <laughs> ja, kan altijd nog. Nee, uh, uh, ja, en dan uh, gaan jullie richting uh, het, het nieuwjaarsconcert, hè? Ja. En ik begreep dat, uh, dat jij daar ook weer aan mee uh, gaat uh, werken. Ja, ik ga met Hans het samen presenteren. Ja, vorig jaar ook andere al. Onder Hans. Al, als, uh, ja, andere Hans Rubbeling, <laughs> ja, ja, ja. Hans Rubbeling. Maar uh, ja, dat, dat hey. was vorig jaar hartstikke Helemaal leuk, en... daar ben ik ook geweest. Hmm.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 Doen we de uh, weekprijzen, we doen de hoofdprijzen. En daarna heb ik nog ongeveer drie kwartier nodig om het nieuwjaarsconcert te uh, Nou, dan mag vondag. je na twaalf. Ik ja, heb uh, Oh, een beller, uh, we, hebben een beller. Uh, uh, we hebben een beller. We hebben een beller. Vermoedelijk spamoproep, nou dat gaan we maar niet uh, doen. Ja, of iemand wil zijn prijs uh, nog een ja, ja, keer horen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Wat heb nog, ik herhaal Nog een keer <laughs> graag, ja. Nee, hartstikke goed. Uh, nogmaals, uh, Peter en Monique, heel goede dagen de komende weken. Uh, Jullie ook, uh, dankjewel. Ja, we komen dagen. elkaar ongetwijfeld ergens tegen.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 We gaan alweer naar het voorlaatste onderwerp. Het gaat zo snel. Het gaat Maar het is ook heel gezellig. Het wordt gezellig 12 uur, kan kan ik je melden. Dat Nee, we gaan een leuk gesprek voeren met de vrijwilliger van het jaar. Ja, Roy van Buringen. Ja, dank jullie wel. Ja, je hebt meegenomen. Even kijken hoor. Ja, Nijs van de kerkhof is en een goede film, Ja, ook een vrijwilliger. En een enorme Formule 1-fan, ja. Ja, Ik heb een keer een leuk filmpje van je gezien. Je hebt een soort museum ook nog thuis hè? Ja leuk. ja, leuk man. Daar gaan we zo nog wel even over Oh, maar dan praten. moet ik dan ook daar een keer langs. Ja, dat is wel heel leuk. Ja, nog ja. Zeker, ja. moeten jullie zeker doen. Nou, ja. nou, dat was het dan. Maar blij. Roy, nee, hoe, hoor. hoe blij moet ben je? alleen even als een manager Nee, een grapje. Um, nee, hoe blij ben ja, je heel, met dit? Ja, hoe prijs? blij ben je eigenlijk? Ja, heel erg super blij En vereerd vooral. Want ja. uh, het was nu de derde keer dat ik genomineerd was voor deze prijs. En vorig jaar ook dubbel met Zandvoort in mm -hmm. En...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 is eigenlijk toch het belangrijkste, denk ik. Toch is, niet? is het geworden? Is het geworden, ja. Um, nou Want je hebt wat neergezet daar, toch? Nou, inderdaad. Ja, ja um, drie jaar geleden begonnen we natuurlijk met de buurtwezen. Het is eigenlijk vier jaar geleden ontstaan. En um, op vakantie op Curaçao bedacht mijn vrouw... van ja, we moeten een keertje wat bedenken. We zijn online verbinders. Maar we, zijn, we hebben in ons statuut te mm. staan... maar we waren uit coronatijd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 Daar was hij dan. Het buurtfeest ja. met uh, nostalgie zanger Brees. Uh, zanger rapper Die bij heel veel mensen uh, bekend was. Bij jong en bij oud. Want hij had vroeger al hits. En nu ook weer. Dus dat was wel een mooie... Was dat met Roy Donders al? Uh, nee, dat was, was dat de eerste keer? Kind. Oh, was de tweede ja. keer? Sorry. Ja. ja, ja, ja. En, of nee, dat was twee, twee, jaar, twee geleden. jaar geleden. Twee jaar geleden alweer, ja. Ja, het gaat heel hard. hard, hè? En uh, met Roy Donders inderdaad. En dan moet je verder. en uh, Als je zo'n artiest deelt, kost het heel veel geld. En, ja.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 dus met een nieuw initiatief, de Jam-sessie. En dan denk ik van, nou, dat zou misschien wel leuk zijn op het buurtfeest. Nou, de eerste gesprekken of uh, hun woorden zijn al geweest. En, en dan gaan we in januari gewoon doorknallen... om huh. het programma in januari al een beetje rond te breien. Ja. weet... Ik kan het nog niet zeggen, maar ik weet bijvoorbeeld al wie er gaat optreden. Bijvoorbeeld uh, nou, vertel, ja, het Rotorart, vertel het maar. Wie, wie, nee, nee, dat gaan we niet <laughs> Dat is een verrassing. Nee. Nee, maar dat, kun nou, je nou, er vanuit gaan dat je. je ik hoorde Yves klopt dat. Nee, dat gaat niet. lukken. <laughs> Als jij betaalt, vind ik het goed. Nee, ja, maar <laughs> ja. nee. nee, maar dat zou wel mooi zijn. Bijvoorbeeld voor het vijfjarig bestaan. En ook de opening ja. van Nieuw York. Ja. Ja. Uh, weet je, daar, daar zijn we ook over. Ja. Hoe kunnen we daar wat in betekenen? Goed ja. voorbereiden. Maar kun je dus altijd uitgaan van.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 Jij bent ja. expert, hè? Expert nou, buurtfeest. Nee, Ja, Dus nou. ja. Nou, zoals je net vertelt, is het wel duidelijk ja. dat jij het niet alleen kan doen. Want je nee. hebt natuurlijk een team van vrijwilligers. En er zit er toevallig één hier bij ons. Ja, uh, <laughs> ja inderdaad. Tijn, wat, Tijn uh, als je de microfoon even bij. Tijn, ah. jij, uh, jij, uh, jij bent één van die vrijwilligers, hè? Wat, wat, wat is jouw rol geweest de afgelopen keer? Nou, de eerste buurtfeest was uh, dat ik alle stroom heb geregeld. De stroom, ja. ja dat een is ook dat belangrijk, ja. Dat jaar. doe ik elk ja. jaar, doe ik dat. Dus alle kabels, alle, kabels, alle uh, 380, microfoons en alles, ja, ja, ja. Dat doe ik allemaal. Maar oh, dat doe je, dat ding. Ja, ja, kabels, dat uh, leg ik allemaal dat, aan dan. Dat is al een hoop werk, neem ik aan. Dat is... Uh Aardig, Aardig het, euh, het werk, ja. ja. En het weegt ook wat. Ja, maar het is ook leuk, leuk, leuk om te doen als het helemaal euh, ligt, weet je wel. Ja, ja, ja zeker weten. Dus, ja. Uh, maar we hebben steeds meer stroom nodig, geloof ik. Ja, geloof ik. ja hoe dus te meer je wil, heb je meer stroom nodig. Ja. Even, heel in het kort even. Jij, uh, ik, ik, ik zei het al in mijn inleiding. Jij bent een enorme Formule 1-fan, hè? Ben je er al overheen dat Max uh, dit jaar geen wereldkampioen is geworden? O, jou. ja. Ik wel. Je gunde het uh, Lennon-Orders <laughs> wel niet? Ja, tuurlijk ja. voor de vijftig jaar zou het mooi zijn, maar ja, dat ja, ging even niet. Nee, dat ging even niet, hè. We wachten maar even af. Nou ja, ja hebben we een mooi nummer, hè, nummer drie. Dus, ja. Uh... ja, we hebben een nieuw uh, nieuwe nummer op zijn auto, yeah. nummer drie inderdaad. Ja, niet al gekozen al voor je. de 33, maar... Goed, hè. Hé, en maar, jij hebt thuis ook een heleboel spullen, hè, Formule 1? Daar valt het op mee, toch? Ja, valt mee? <laughs> oh. Nou, ik heb een keer een filmpje loken? gezien. <laughs> ik, uh, weet niet, uh... nee, ik weet niet, uh... ja, ik weet uit welk uh, jaar die kwam. Nee, of Oh, er staat al veel meer bij, wou uh, ja. <laughs> Ga je zelf ook een oh, race, dat doen we niet? Nee. Nee, want? Nee, want op tv zie ik veel meer. Ja, nee, dat is waar Ja, dat <laughs> ja ik, ben ik, wel op, ik kom veel Nee, maar het is maar natuurlijk en wel, en, wel leuk om, uh, om zeg maar, het, het gevoel te krijgen als je erbij zit. En, uh. ja, maar, ja, dat heb ik uh, met uh, Jumbo dagen toen meegemaakt. Ja, in, uh, ja, ja. Ik ja, uh, ja. ja, ja. uh, ja, ja, ja, weet precies hoe ja, het gaat. Ja. ja. Dus, uh, maar wat, vindt, wat is jouw belangrijkste item uit je collectie van de femineen? Nou, zo die VIP-kaarten die ik toen heb gekregen. Oh, ik met mijn broer samen, toen hebben we uh, van alles gekregen met de vrachtwagen over het circuit heen. Oh, dat is wel leuk. Uh, eten Welk. drinken alles was gratis. Het was dus uh, op de baan zelf het oh. eten en drinken. De prijzen uh, hadden we voor. Oh, dat, uh, dat, klinkt goed. Uh, ja, ja. Uh, dus mijn broer zei: steeds, wat kost zo'n kaartje?'. Ik zeg: daar gaan we maar niet over. Nee, nee. <laughs> nee, dat is Nee, hartstikke leuk. Heel en uh, je blijft gewoon bij de, bij de vrijwilligersgroep ja, van het dus, uh, in de burger. ik ben afgekeurd en uh, ja, ik bedoel. Uh, ja. Nou, top, top. Dus ja, wat ja. mooi dat jij je dan zo inzet voor ja. ja, zeker. Het is niet alleen de buurtfeest ook. Sinterklaasfeest, uh, natuurlijk, Sinterklaasfeest. Toen in Haarlem hebben we gehad, hier in het dorp, uh, in de kerk. Uh, ja. uh, de ja. Kindercarnaval hebben we natuurlijk. Ja. Ja. Dat hebben we nog meer. Nieuwjaarsduik hebben we natuurlijk nog... Uh, ja, dit jaar was het niet, maar aankomend jaar wel weer. Ja. Oh, dat doe je ook al, alle al, al, stromen en dingen? Nee, nee, nee, dan lig ik in de zee, hoor. Oh, nou, dat lig je in <laughs> de Dat doe ik al jaren. Het is maar, een klein, stukje, ja, maar keer... een klein stukje in Nederland, dus. Dus nee, zoals met de coronatijd, ja. het, dat het niet doorging en alles. Toen ben ik met een maat van mij, uh, zijn we samen naar Zuid gegaan. Mensen met winterjas aan en wij ons uit... wij gingen zo de zee en Mensen stonden te kijken van wat is dit? Ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> Hij was wel lachen hoor. Ja. Ja. <lacht> uh, nou goed, uh, jij noemde al een paar dingen. Het carnaval en uh, uh, het Sinterklaasfeest. Ja. Heb je ook uh, weer dit jaar weer uh, gedaan? Ja, zeker. Voor het eerst weer na zeven na jaar weg geweest, ja. geweest zijn. Ja. We deden wel natuurlijk de Sinterklaasorganisatie... maar niet een feest meer in Zandvoort. Nee. En uh, ja... ja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 Ja, alles kost geld. Ja, uh, tuurlijk, net is duidelijk. Ja. ja. Hey, en uh, nou, dan heb je ook nog zo'n voor die site wat ja. je doet. Ja. Dat ben je, neem ik eigenlijk ook nog op tijd. De vlogcamera ligt hier, hè? Ja, ja we hebben ja. een nieuwe camera. Uh, mooi. Ja, leuk. Ja, het is eigenlijk geen vlogcamera. Het is echt een, een camera zoals alle camera's, okay. alleen heel klein. Ja. En, heel mooi. Uh, met een mooie microfoon zitten. Wij hebben dankzij een donateur kunnen kopen. Wat goed. Uh, omdat het gewoon na vijf jaar, want we bestaan nu vijf jaar dit jaar. Met Zand van de site. het was op. Het uh. moest vervangen worden. Ja. En uh, uiteindelijk uh, hebben we dat kunnen doen met een mooi microfoons erbij. En waardoor we goed, nog betere video's kunnen maken. En die uh, volop ook bekeken worden en gebruikt worden door andere media. En uh. Wat gewoon heel erg uh, Ja, het is ook een, een samenwerkingsverband met de Sanfordse krant. He. Inderdaad. En de laatste Shanouka-viering uh, zag ja. ik ook uh, op de Sanfors krant. Een filmpje van jou. Ja, klopt inderdaad. Dus Wat trouwens een heel mooi uh, Ja, het was een mooie ja, bijeenkomst. Mooi. Ik he, ben ik blij dat ik daar uh, ja. aandacht en heen ben gegaan. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Je komt natuurlijk ook wel veel mensen tegen uh, als je bij zoiets iets bent. En dat verbindt ook weer. Mm. En ja. daardoor ontstaan er ook weer uh, leuke en nieuwe ideeën. Ja, nou, sommige dat... mensen zullen zich afvragen: als je zoveel doet, dan heb je eigenlijk geen tijd om te werken. Maar je, je hebt hier gewoon ja, je werk ik ook, nog doen, ja. je ook nog te Ja, ja zeker. Op ik, het strand, hè? He, ik werk uh, 30 uur in de week, of soms wel 40 op het strand. Ik heb nu vakantie, een uh, paar maandjes. Dus die tijd gebruik ja. ik nu ook wat voorwerk, voor het buurtfeest en voor alle andere dingen. Maar inderdaad, ik werk er wel naast. En, uh, en ik heb er ook gewoon je mag van, de strand dit noemen hoor: dat, uh, uh, mango's. Mango's Beach Bar, ja, um, natuurlijk. Ja. En uh, daar werk ik nog steeds met plezier nu, mijn, nu alweer mijn vijfde seizoen. Wat, wat doe je daar? Ik uh, ben manager van alles. Oh, manager van uh, alles. Echt van, van, van opstarten tot uh, later. Je helpt de, de pikeur af en toe met de stoelen. Toe en toe en en en en een ja, bron bronnen ik. en schelpen. Uh, je kent de tent door en door. Ja, ja, ja. Ken... ja. na vijf jaar wel de tent door ja. en door. En, uh, maar ook gewoon nog natuurlijk mijn gezin ernaast. Uh, ja. Mijn beestje, ja, mijn vrouw. Uh, uh, Twee kinderen? Ja, nee, we, nee twee dat kinderen, nog niet. Nee. Maar, nee. maar je vrouw is ook heel belangrijk. Het is ze heel belangrijk in de, in de zin ook... Je ook noemde haar de ook... De ja. en het uh, scherm. Ze is heel belangrijk voor mij in dit verhaal... omdat uh, ik, ik ben nu vijf jaar volgens haar samen. Uh, we zijn alles afgelopen is vijf, jaar. Hè? Ja, alles is vijf. Zo. We zijn afgelopen ja. jaar getrouwd. Um, en ze is gewoon uh, mijn rots in de branding. En uh, op privégebied, maar ook gewoon met Stanford Inside... Ja. Uh,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 Het is www.sanfordinside.nl ja, dat, dat is mee, ja, ja, ja. Inderdaad, dus, ja. Dan, dus dat. En dan, goed hoor. Ja, ja. hartstikke goed. Heb, ja. Jij nou, heb, jij, heb jij nou nog een, een grote droom... wat je, wat je mm -hmm. voor Sonfort wil doen? Ja, alleen die ga ik... Dat niet kan ik, vertellen. Dat, oh, nee, niet vertellen. Nou, leuk. Uh, nou, dat was het dan. Nee, <laughs> ik, wil, ik heb wel echt een hele grote droom. Alleen, ik kom niet... Um, als ik... ik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 Was je als kind ook al zo'n verbinder in de klas? Of ja, zeker. Ik ben... een... Sorry, ik laat je niet Nee, maar praat. dat je ook uh, constant... Ja. de ideeënmotor doorgaat ben... in je hoofd. Ik ben vorig jaar genomineerd als persoon van het jaar in het Halemse Dagblad. En daar stond op... Ik organiseerde al fietsraces op mijn twaalfde jaar. Ja, en kijk. Als je nu de, uh, uh, de Halemse Dagblad van... Wat zou het zijn? Denk veertig jaar geleden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 Uh, verder te komen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar dat geeft ja. iedereen... wel die geest antwoord er is. Ja. Uh, maar uh, maar oh. zo'n stukje... gewoon accepteren... Uh, want uh, ja... ik, uh, ik ben eenmaal aan flap uit. Ik ben uh, gewoon een, iemand die graag wil en doet. <laughs> en soms komt dat anders over dan dat het overkomt. Nee. Maar...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 Dat is alleen maar belangrijk. Je, bent, je zit nog niet bij de ijsbaan. Hè? Nee, dat, dat, heb, dat, dat, ik wel, heb ik wel één seizoen oh, gedaan. Heb je wel een keer gedaan. En okay. ook bij Pluspunt. En nu ja. ben ik heel erg betrokken bij ouderen. En ik ben ook mantelzorger. En dan krippelt het toch om, om misschien wel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 Valt om. Oh. En dat Thomas hier oh, ja, ook last van. Ja. Dus ja. Uh, het, uh, het eerste wat er gebeurde, want we gingen een bakje doen, of een koffie doen, ja. we, we gingen een biertje doen bij Mio aan het einde uh -huh. om het te vieren. En we zetten hem mooi neer op de tafel en er komt een trilling en hij valt zo op zijn neus. Ho, ho, ho, en, nou, gelukkig is hij nog heel. Uh, als ja, gelukkig maar, ja. luistert, ja. Maar hij is heel zwaar. En, ja. Maar wel een heel mooi beeldje. En hij moet in betekent, een fluwelen dus kussen. Ja, ja eigenlijk misschien. wel. Hè? Dan valt hij niet om en dan nee. kan je hem toch... Ja. Nee. Uh, Tijn mag je ook hartstikke bedanken voor ja. je komst. Uh, Ik kom een keer uh, langs bij jou. Met jouw museum. museum. Ja, rond, rond uh, Grand Prix of zo. Ja, ja, hartstikke hartstikke leuk. leuk. Ja, tuurlijk. Ja, daarom. Ja. Daarom, uh, ja. ook belangrijk. Ja, zeker weten. Ja, dus, uh, ja. Heel goed. Hé, hey, uh, ik wens jullie een enorme Dank fijne kerstdag. En uh, ja, bedankt voor je komst. Ja, super. En we gaan weer uh, naar muziek toe van uh, Maya. Ben je nog wakker, Maya? Ja, ja. Nog ja. ja, ik ben er nog. Ik zit met Volklory uh, te luisteren naar Roy. Dus. Ja, zeker. Ja. Hè? Dat was heel ja, leuk om te luisteren, natuurlijk. Ja, ik heb Bonnie M met Mary's Boy Child. Oh, Oké, okay. hartstikke. Mary's Boy Child, Jesus Christ.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 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op dat was de podium hebben we naar geluisterd. Uh, ja, het is alweer uh, de 13 minuten voor uh, 12. We hebben hier uh, twee tortelduivers ja, aan de tafel zitten. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, laatste onderwerp gaan we naartoe. En dat is uh, over toneelvereniging uh, Hildering. Uh, Jan Hilko Dietz en Martine poriensky Botman, Moeten we ja, wel zeggen. Ja, ja. ja. Moeten we er even bij zeggen. Ja. Uh, zitten tegenover twee... Uh, ik weet niet hoe hoofdrolspelers misschien in het nieuwe ja, stuk. Ja, allemaal hoofdrolspelers. Ja, ze ja, dus ja, dus dus allemaal... hebben geen kleine nee, rollen. Nee, allemaal... allemaal... ja, dat is waar. Acteurs. Niet. Ja. Nou, zij gaan uh, een Bedevaart naar Bonaire spelen. Ja. Uh, met een enorme. Uh, ja, de eerste keer dat jullie uh, een primeur eigenlijk uh, krijgen. Ja, spannend. Uh, ja, in uh, Theater de Klocht op 9 ja, en 10 sé. januari. Jullie zijn eigenlijk het eerste. Uh, Vereniging die daar gebruik van gaan maken. Zeker. Hebben nou, jullie er al, al geoefend, of niet? Nee. Waar oefenen jullie nu dan? dan, dan? Nee. Hier vlak naast. Oh ja, Maar ik een keer ja, Jullie oefenen nu hier op de, op de ja. Ja. Ja. ja. Maar, maar hebben jullie, al een rondleiding gehad? Ja, het bestuur heeft al een paar keer gehoord. Ja, oh, ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja. Het bestuur zal deze kijken. Je moet wel weten waar de kleedkamers zijn natuurlijk. Ja, want het is natuurlijk al over twee, drie weken. Zeker, ja. Ja, maar er wordt heel hard gewerkt. Dat, dat weet ik ja. En, ja, dus, uh, ja. Ik hoop dat het helemaal klaar is. Ja, in ieder we hebben een dak boven ons hoofd. Ik denk dat dat, dat is wel waar Er en, ja, ja. En, en, en zijn, als het goed is, stoeltjes... Ja. Dus ik zeg, beginnen met die handel. Ja, en, ik, uh, ja, je, en bij ligt zijn we ook heel leuk. Als nee. toneelspeler toneel ja. toneel, ja. moet je ook kunnen improviseren. Ja. Dus het nee. maakt eigenlijk helemaal niet uit nee. nee. Bij, nee. waar jullie staan. Nee. Nee. Ja. nee, ik denk dat de regisseur ze niet blijft. als we heel veel gaan improviseren. Nee. Nee. Nee. Want, nee. want we <laughs> hebben toch wel een script wat, waar we ons aan moeten houden. Ja, ja, het is niet zo heel streng toch? Nelke, of wel? Nee. nee. Streng toch rechtvaardig? Streng ja. toch rechtvaardig? dat nee, nee, nee, mag nee, ik graag horen. Nelke is top. Een benenvaart naar Bonaire. Lekker warm daar in die kou hier. Ja, je ja, zou verwachten ja. dat, we, dat we gaan reizen. Hè? Oh, ik denk er komt gewoon een live verbinding ja. in de krocht oh, met jullie. Ja. als uh, ja, we dat doen? Ja. Ja. ja, niets is waar eigenlijk. Brand. We zitten in een klooster. Ja, je in een klooster, oh. In een klooster, ja. Maar hoe, hoe, hoe, hoe ga je dan uh, zeg maar, uh, de verbinding doen met, met Bonaire dan? Ja, dat gaan we eigenlijk nog niet verklappen. Nee. Maar wat ik wel kan verklappen, wordt verklapt, is dat wordt weinig verklaard tegenover. Ja, het naar Bonner is ook al een gedachte eigenlijk. Het is ook al een wens ja. in, dit, in dit stuk.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 Wel iets achter de hand, laten ja, het zo jeetje even jeetje, wat spannend nou allemaal weer. Ja, heel ja, ja. verrassend einde. Maar jij bent eigenlijk ook niet de enige die, uh, die daar achteraan zitten. Er zijn nog wel wat meer gegadigden, en wat meer mensen die interesse hebben in niet alleen haar functie, maar ook wat daarbij komt kijken. Dus dat... Uh, nou, er vallen er wel een paar af, want mannen kunnen die spelen, moeder er overigens. Dus, nee, dat zou je zeggen. Anders maar... zou Peter Peter oh, blijft dat <laughs> heel graag willen ook waarschijnlijk. Ja, ook ja dat, absoluut. Ja, nou, nou <laughs> hoor. De acteurs zijn zo goed dat ze ook... Ja, daarom, daarom, meen. daarom. Zeker. Ja. Maar, maar kun, je, kun je een tipje van de sluier oplichten? We wachten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 Dus daar komen een aantal figuren uh, bij kijken die wellicht niet helemaal koosjes zijn. Oké, okay, nou ja. dus is het ook uh, een decor met vele deurtjes? Het, het is een klucht.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 Het is, wel het is echt veranderd. veranderd. Ja. Ja, het is ook wat meer naar deze tijd toe toegehaald. Ja, het, dus, he? het is allemaal wat fris. Oh, allemaal, wat, ja, ja, ja, er ja, ja. zit een, een randje aan. Wat, wat tegenwoordig ook nog ra Een rapeltje. Ja, maar hebben jullie wel ja. genoeg uh, kloosterkleding? In ja. jullie pakket? Of bestellen jullie? Nee, wij ja. huren de, de kloosterkleding. Dat huren jullie dan? Ja, ja ik kan ja. net zeggen. Dat heb ja. ik toen niet tussen de... Nee, kleding niet nee, hangen. Nee, nee, nee. Dat, nee, dat wordt gehuurd. En ja. dat, uh, dus het spannende is, we hebben, het nog, we hebben de kleding nog niet aangehad. Of sommige spelers, uh, daar is al wel kleding voor beschikbaar, maar voor de meeste is dat er nog niet. En dat gaan we 5 januari, gaan we dat bij de pre-generaal gaan we dat uitproberen. Ja, ja, ja, ja. En, en dat is het mooie van zo'n proces bij een pre-generaal. Een generaal komt alles bij elkaar en dan hoop je ook dat het is zoals je het bedacht hebt. Mm -hmm. Is dat niet het geval? Ja, dan gaan we daar weer aan sleutelen. Ja, zo nee, zo blijf je lekker ja, dan bezig. We nog vier of, <laughs> nog wat tekst, Zeker, uh, ja. Ja. Ja, hoor. Ja. Hey, jullie hebben nu twee uh, keer uh, gespeeld in, in de Blauwe Trim, in de grote de Blauwe Trim. Hoe Zit? was dat? Is dat toch anders dan de kroch?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 Het, dat we Probeer, iets brengen. Ja, precies. Ja, ja. je, je kan ook anderhalf jaar niks doen, maar dat is ook niks nee, natuurlijk. Nee, hè, dat is, toch? kunnen wij nee, ook niet. Nee, ja, dat kunnen, kunnen jullie niet. Nee, nee. Letterlijk. Nee, dat was me al opgevallen. Maar uh, nou, <laughs> heet ik vond jullie. het voorspel wel mooi? Ja. Ja, ik heb het ja, ja dat was, leuk. Ja, dat was zeker van van leuk. leuk. Dat was zeker leuk. Ja. Nou, 9 en 10 januari gaan jullie spelen. Hè? Ja. En dat is op zaterdag twee keer dan. En op zondagmiddag, geloof ik. Of vrijdagavond. Oh ja, vrijdagavond. Oh, het is vrijdag en zaterdag natuurlijk. Vrijdagavond is al uitgekomen. Stijf uitgekomen. Oh. Al ja. uitverkocht. Goeiemorgen. Ja, ja. Maar de, de zaterdagmiddag en de zaterdagavond, er zijn nog kaarten. Oh, zijn er zijn nog kaarten voor. Zeker, maar daar moet je wel snel bij zijn. Hoe, eh, de... hoe ga je die kaarten bestellen? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat naar de website van de Krocht, de -krocht Zeker, ja. ja. En daar kun je de kaarten bestellen. Oh, nou, kijk eens aan. En dat is voor een prikje. Kind kan er was doen. Ja, en als het allemaal niet lukt, dan is er ook nog hulp bij de digitale spreekuren van de bibliotheek. De digitale spreekuren ja. van de bibliotheek. Ja, dat ook, daar ben ik nee, jij. Hè? Niet meer, niet meer. Oh. Nou werkte jij ja, inderdaad. dat werkte ik, ja. Ja, maar wat doe je nu precies? Uh... Ik werk nu bij de gemeente Haarlem. bij dus oh, de, de, de gemeente Haarlem. Beleidsadviseur Jeugd. Ja, ja beleidsadviseur. Mooi naam. Nou ja. Ja, keurig. Ja, ja de de ik het de de <laughs> ja. Ja, <ben> betaald. <laughs> echt hey, Want jullie hebben meestal twee, twee uh, toneelvoorstellingen uh, per jaar, hè? Ja, klopt. Ja, klopt en wanneer is de volgende dan? September of zo? is in april. Oh, april. April 12 april, geloof ik. Oké. Ja, dat gaat snel. We doen altijd in december en Weet je al wat je gaat doen? Ja, zeker. Die groep is ook al aan het repeteren. Meen je dat dan? Ja, zeker. Die hebben de eerste leesrepetitie. Er lopen twee repetities door elkaar. Ja. Daar word je toch gek van? Zo. Is ook niet gebruikelijk, want normaal spelen we in december... en dan gaan we repeteren in januari. Maar nu overlapt het elkaar. mekaar. is oké. anders. maar we je gewoon aan? Dat je dus kunnen sommige spelers goed? Ja, ja, dat vind ik wel knap. Speel ook allebei weer mee dan? Nee, ik speel in het dus voorjaar niet mee. Okay. Ja, ik wel. Want, Jij wel. Ja, we, we hebben het uh, uh, nou, laat het zeggen, het probleem tussen haakjes. Uh, mannelijke spelers, uh, dat zijn er gewoon niet zoveel. Nee, nee, ja. Jongen ook al uh, is helemaal lastig. Dus um, hierbij een opzoek? Ja, op, precies. Of, of, ja. Uh, vooral mannelijke spelers? Nou, we zoeken iedereen. Als je, als iedereen. je het leuk vindt om te ja. spelen, kom ja. een keer kijken. He, dan, dan kun je een beetje proeven. We hebben repetities op, uh, op maandag en donderdag.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 Oh, nee, dat is nog korter, mant. hoor. Maar nee. Ja, man, ja. ja. Zo heel, nee. zo heel. <laughs> Mand. Ik wil er nog even terugkomen op twee... Uh, jij moet je richten op twee stukken, dan, dan moet je twee rollen uit, uh, uit je hoofd leren. Ja, ja. Is dat niet lastig dan? Nee, joh, dat, dat, tenminste, dus, ja. um, uh, wat, wat ik doe is, ik probeer me altijd vlak voordat ik op ga even weer te focussen... Even de, de, de eerste regels van mijn teksten door te lezen. Ja. En dat, dan komt het als vanzelf. Dus geloof. je gaat niet op 9 januari opeens een... Uh, een heel ja. Referaat jou ja. over de, de, de volgende. Ja. Nou ja, ik, ja, dat is wel een, Ja, dat, dat, dat, dat die accenten zijn nog wel eens lastig. ja, ja, ja. met verschillende accenten gespeeld. En dan wordt het soms een beetje Duits en soms een beetje Italiaans. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, hallo alo was ook fantastisch. Ja, ja die ja, was ook leuk, echt dat wow. Die heb ik ook gezien. Oh. Ja, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Dat ja. Was dat absoluut. Was echt zo knap. Ja, ja. ja Dat was prima. Ah, ja, we hopen met dit stuk het evenaren. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. ja. Nou, we zijn heel erg benieuwd en, uh, ja, uh, dus er zijn nog kaarten voor de ja, zaterdag. Zaterdagmiddag ja, ja, ja, ja, ja. en zaterdagavond zijn er zeker oh, okay. nog kaarten. Maar wees er snel bij, want ja, je weet luisteren het, nooit. En, ja. Het, het En het gaat als een man. Het gaat als een speer. Ja. Dat is ook heel leuk. Ja.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 ja, de luisteraar, ja, jullie, jullie mogen een, een groetje doen hoor. Namens Toneelgroep Hilder, Wim Hildering wens ik iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Nou, goed, dat zo. klinkt Kijk, nog wat goed, wat een mooie he, stem ook. Is. ook Mooi accent. Nou, wij, ja, wij gaan er bijna uit, want het is uh, bijna twaalf uur. Carina mag jou uh, hartelijk dank. Het was ja, heel leuk Hans om jou met jou samen te doen. Zeker. Het was en was leuk. ik wens jou ook een hele goede ja. kerst. Hè, en, uh, ja. Jij ook. Uh, Iedereen ja, hier. Jij gaat naar Limburg, begreep ik? Ja, gewoon niet. Ah, perfect. Ja. Hé, hey, mooi, jij ook uh, nog bedankt voor je muziek. Mooie, mooie muziek bij de keuze. Dank je wel. En, uh, heel goed, uh, goede kerst. En uh, hartstikke bedankt. Ja, we gaan er bijna uit. Jij gaat altijd ja. aftellen dan, hè? En nog 30 seconden. Ja, dat bedoel ik. We moeten nog 30 seconden goed klaar dus zijn. Volgende week ga ik, uh, ik ga een oliebollen. Toch ja, doen. ja, volgende week ga je oliebollen. Ik wat? ga volgende week de oliebollenloop doen. Met, uh, o, o, ja? Als je oliebollen kan brengen volgende week. Uh, oh. Nee, want de oliebollen loop. ben ik aan het schoonmaken. Waar, waar is de oliebollen Ja, ergens hier in Zandvoort. Olie oh. Oh, is in Zandvoort. Oh. Nee. Ik, ja. Nee, we gaan eruit zetten. Ja, ja. We hebben nog een paar seconden. Volgende week alles over de oliebollen lopen. <laughs> en. Uh, <laughs>